8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De laatste Amerikaanse militairen hebben vannacht Irak verlaten. Volgens een Amerikaanse functionaris stak het laatste konvooi... van ruim 100 voertuigen en zo'n 500 militairen... vanochtend vroeg de grens met Kuwait over. En daarmee is definitief een eind gekomen aan een oorlog... die bijna negen jaar geleden begon... en die een eind maakte aan het regime van Saddam Hussein. Op het hoogtepunt waren 170.000 Amerikaanse militairen in Irak... verspreid over meer dan 500 militaire bases. In Irak werd eerder deze week al de missievlag gestreken. Ook president Obama stond een paar dagen geleden al stil bij het eind van de oorlog. Hij zei toen dat de VS een soeverein, stabiel en onafhankelijk Irak achterlaat. De afgelopen jaren zijn 4500 Amerikaanse militairen in Irak om het leven gekomen.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 Voor de kust van Java worden nog meer dan 200 illegale migranten vermist. Ze zaten op een houten schip dat zonk door de hoge golven. Volgens de Indonesische politie waren er veel te veel mensen aan boord. Volgens verschillende berichten zaten er 250 tot 400 mensen op het schip. Van hen zijn er zeker 33 gered. De slachtoffers komen uit Afghanistan, Turkije, Iran en Saoedi-Arabië. Waarschijnlijk waren ze onderweg naar Australië toen hun schip bij Java zonk.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 De politie zegt dat de meeste bewoners rond één uur vannacht... weer gebruik konden maken van hun verwarming en gasfornuis. Volgens de Rotterdamse politie kunnen omwonenden nog een gaslucht ruiken... maar die is ongevaarlijk. In Groot-Brittannië is een parlementslid van de conservatieven ontslagen... na de publicatie van compromitterende foto's. In de Mailand Sunday was te zien hoe parlementslid Adam Burley... op een vrijgezellenfeest in Frankrijk poseert met vrienden... die verkleed zijn als nazi's. Op het feest werd een toast uitgebracht op het Derde Rijk. Vrienden van het parlementslid schreeuwden de namen van Hitler, Eichmann en Himmler door het restaurant. Volgens de conservatieve partij is het gedrag van Burley aanstootgevend en dom. Het parlementslid zegt dat hij de gebeurtenissen betreurt en dat hij het feest had moeten verlaten. In de eredivisie heeft Roda JC thuis met 7-0 van Hekkensluiter Excelsior gewonnen. Groningen won thuis met 1-0 van Utrecht. Vitesse versloeg in Almelo, Heracles met 1-0. NEC VVV eindigde in 2-0. Dan het weer nog in het binnenland plaatselijk glad. Vanochtend vooral in de westelijke helft van het land winterse buien. In het binnenland geregeld zon, maar vanmiddag ook kans op een bui. Het wordt 4 graden in het oosten en 6 in het westen. De wind is meest noordwestelijk en matig. Langs de kust staat een vrij krachtige tot krachtige wind. Morgen nog kans op winterse neerslag. Vanaf dinsdag zacht en wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Geld stinkt. Geld bouwt. Geld spaart. Spaar bij een bank die de wereld spaart. Bij de ASN Bank is uw spaargeld goed voor mens, dier en klimaat.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 Maakt u zich geen zorgen, we hebben niet per ongeluk een, een bandje van afgelopen voorjaar ingestart. En nee, de opwarming van de aarde heeft niet zo'n vaart gelopen dat de groene kikker, want die hoort u nu, ook in december nog zijn geluid laat horen. Nee, gelukkig niet. Toch is dit wel degelijk een actueel natuurgeluid. Wat u hoort is een van de geluiden die kans maken... op een plek in onze Natuurgeluiden Top 40. Vanaf vandaag kunt u stemmen op het prachtigste geluid uit de natuur. Welk geluid te horen in ons kikkerlandje brengt u in vervoering? En wat is uw favoriet? Het, uh, het geluid van wijvend riet bijvoorbeeld. Ja, met recht favoriet. Ja, denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan. Al dus marsman, maar denkend aan Holland hoor ik weidevogels door elkaar kwetteren. Ja, het is mooi met dat drijvende rit bij en dan, uh, en dan een huilende wind erbij. Oh ja, en, en uh, wat dacht je van voetstappen in de sneeuw? Ja, en dan uh, daarbij zwijvend riet, wijde vogels, huilende wind, voetstappen in de sneeuw, en dan krakend ijs. En dan uh, onweer en een, uh, een regenbui. Oh ja, en bosuilen in de nacht. Nou, ja, het wordt een aardige cacophonie. Uh, u heeft inmiddels wel een beeld, uh, uh, vermoed ik. En trouwens, van stilte. Ja, kan ik ook altijd erg genieten. Ja, maar. Dat werkt niet echt op de radio, hè? Nou. En, en stilte is geen geluid. Kunnen we niet op stemmen? Oké, okay, nou dan heel zacht op de achtergrond. Een van mijn huidige favorieten. Een knappend vuurtje. Goedemorgen. Ja, veel geluiden dus deze uitzending. En ook uh, veel geuren. We gaan het hebben over een geurenherbarium. En uh, over de afwezigheid van geluid en geuren. Want koeien laten namelijk geen winden. In tegenstelling tot wat je vaak hoort... Uh, stoten koeien geen methaan uit via scheten. Ook niet via boeren. Hoe ze dat nou wel doen, dat hoort u zo meteen. En u hoort ook het jaarlijks overzicht... van het aantal leden van natuur- en nat milieuorganisaties. De harde cijfers en de harde cijfers omtrent libellen in Nederland. En we zien door de bomen al bijna het protestbos niet meer. Wij zijn Menno Bentveld en Janine Abring En tot tien uur is dit Vroege Vogels. Ja. Dit is nog zo'n geluid waarop u kunt stemmen. Voor onze natuurgeluiden top 40. De roze vleermuis op de vleermuisdetector. Geen natuurgeluid, maar wel een mooi geluid. Het rondo was dit uit de Sinfonia in D-groot van Johan Christian Bach. In een uitvoering door het failoni Orkest. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Wat gebeurt er in de natuur halverwege december? Nou, genoeg. Kijk maar om u heen. En luister naar de meldingen die de afgelopen dagen op de Venolijn zijn binnengekomen. En bel zelf ook eens als u een eersteling ziet in de natuur. Of een laatsteling. 035 6711 338. Met Nienke van Eck uit Eden, Uit de dode kluwe takjes van de in de zomer bloeiende klimaten... groeide de afgelopen weken met razende vaart... een scheut omhoog met frisse, verse groene blaadjes. Vandaag zie ik drie knoppen en een stralende witte bloem. Het is december, dit kan toch niet waar zijn? Hallo, dit is Laila Leerboeg. Afgelopen dinsdag wandelde ik met mijn kerstverse kleindochter... door Oud-Beierland en kon haar voor het eerst in haar leven de bloeiende gele bloemetjes van de Forsitia laten zien. Lies Russel in Oortgensplaat op Goree-Overflakkee. Vanmorgen vlogen er nog steeds jonge wespen uit het wespennest in mijn tuin. Het nest zit onder een lage taxus tussen de wortels in de grond. Toen ik het nest eind november meldde bij de bestrijdingsdienst van de gemeente... was dit volgens hen een ongehoord laat nest. Maar de koningin is vast al weg... En als je even kunt wachten, zijn de wespen binnen 14 dagen gewoon allemaal dood, hoorde ik. Maar ik durf nu nog steeds niet in de buurt van die taxis te gaan werken. Dit is Marijke Giesvers uit Amsterdam. Gisteren wandelend op de postbank stond overal de gele brem prachtig in bloei. Met Reni Thompson uit Maartensdijk. We strooien wat vogelvoer voor de vogels en we hangen wat pinda netjes op en het, het nou het ziet bijna grijs van de mussen. Een stuk of veertig zitten er soms wel. Sylvie, Rotterdam. Sinds zaterdag hoor ik elke keer de Koolmezen fluiten. Ze zijn hartstikke vroeg dit jaar. Bildhoven, Ouderich. Of het een laatste ling is of een eerste ling, dat weet ik niet. Maar uh, onze papave was geheel weg en nu staat hij weer in bloei, rood. Uh, dag, met anne van Tijen. Ik zag tot mijn verbazing vanochtend dat tien narcissen bloeien bij een rotonde bij Rijgersbos in Amsterdam Zuidoost. Goedemorgen, het is Janet Essink uit Koekangen. Ach, er bloeit nog zoveel. Ik vond. Oh nee, laat ik ooit nog even zeggen dat ik ook nog steeds deze week schrijvertjes zag. Nou ja, in december, het is toch niet te geloven. En voor het rest bloeiden er nog madeliefjes, koekoeksbloemen, potenbloemen, paardenbloemen, duizendblad, knoopkruid hier in de tuin, ook het fluitenkruid, zwarte toort zelf nog, moederkruid, de paarsgestreepte dovenedel. Kortom, toch allemaal weer kleine geschenkjes die wat kleur geven aan de donkere dagen voor kerstmis. Dag! De kleine geschenkjes uh, uit de natuur. U hoort ze op uh, onze Venolijn, ons succesnummer 035 6711 338. Ja, over kleine geschenkjes gesproken gaan Henk Bleker. De frustraties over de natuurwet van Bleker worden breed gevoeld. Die conclusie mag je toch wel trekken als je ziet... Hoe, de, hoe snel de Partij voor de Dieren maar liefst 23.000 bomen wist te verkopen voor het protestbos. Eh, wij van Vroege Vogels, we sloten ons vorige week volmondig aan bij dit zogenoemd groeiend verzet. Een bos dat uiting geeft aan de woede over de afbraak van de natuur. En gisteren was het zover. Een hoogzwangere Marianne Thieme van Partij voor de Dieren en Janine mochten samen de eerste boom planten van het protestbos langs de A2 bij Vianen. Het Utrechtse landschap ziet door dit groeiend verzet als nog een stuk natuur gerealiseerd worden. Nu hoeft een eh, ecoduct, ondanks de overheid. Niet in het luchtledige te eindigen. Ik vind het echt hartverwarmend om te zien hoeveel mensen zich hebben aangesloten bij het groeiend verzet. En ik verwacht dat dat nu nog maar groter gaat worden. De ecologische verbindingszone. die, uh, die gaat er niet komen als het aan naambleken ligt. of in een hele beperkte mate. We gaan het gewoon zelf doen. Want we kunnen daar heel boos zijn. Maar wat is er nou mooier dan die boosheid om te zetten in energie... om op een positieve manier bij te dragen aan een betere natuur. En om te laten zien dat wij het er niet bij laten zitten. Dat wij straks hier, naast de vervuilende A2... toch gewoon beginnen met een eigen bos. En dat ik heb begrepen dat inmiddels al 23.000 bomen zijn verkocht. Ja. En dan geven we ook echt letterlijk... Uh, ja, body aan het uh, groeiend verzet niet alleen tussen mensen onderling die we samen tegen de plannen van Bleken gaan, gaan strijden maar dat we ook door middel van al deze bossen die we gaan planten Letterlijk het groen verzet ook visualiseren. Deze die hierin zit als het komende natuurbeschermingtje over drie maanden. Dus ook op die manier probeer ik een bijdrage te geven. Volgens mij mag ik nu aankondigen dat de twee initiatiefnemers van deze actie vandaag. De vroege Vogels, dat is Janine Abring. En uiteraard Marianne Timo van de Partij van de Dieren. We de eerste brood aanplanten. We zullen we voor... het net inzetten? Ja. kunnen jullie het gat dichtmaken. Ik heb daar de aarde loszooi gemaakt. Dus die... is... Voor een vrouw in jouw positie hebben ze het gat maar vastgemaakt. Ja, ja. Ter... Kijk, ik zie het mezelf niet doen, inderdaad. Zo. Weet je wat voor een boom het is? Een linde, is mij net verteld. Okay. Ja, er zit geen bla blad aan, dat is heel moeilijk ja, om het dan de de te zien. Hoe ja, ja, ja oké. Okay. Beter zo doen. Kijk, voor het geluid voor de radio. Ja, Even een beetje aanstampen in de klei. Gewoon een beetje bijgestaan. Natuur is sterker dan bleker. Heb je een mooie label aan deze eerste linde gehangen. Ja, precies. Hij staat nu nog wel een beetje eenzaam hier in de polder, Marjan. Ja, maar straks komen er honderden duizenden bij. Dus, uh... Maar ik heb wel begrepen dat dit de grootste is. Dus daar ben ik dan wel weer trots op. Ja. Maar ze zegt heel vaak van uh, ja in deze barre tijden mensen denken vast alleen maar aan hun portemonnee en uh, natuur dat komt later wel als we weer geld hebben verdiend. Maar wij hebben laten zien binnen één week samen met vroeg vogels dat je gewoon 23.000 bomen uh, kunt, kunt krijgen als, uh, en dat mensen dat ook heel graag willen betalen. En uh, daarom is het ook zo ontzettend zonde dat uh, Bleker niet uh, gewoon uh, zich realiseert dat natuur de basis is. Ons, ons bestaan. En dat we daar juist in moeten investeren, ook voor de toekomst. Ja, aan de andere kant bewijst het misschien ook wel het gelijk van Berleker. Uh, wil, hij hoeft het niet te doen. Al die particulieren die uh, doen het heel graag voor hem. Ja, maar, ja, maar, dit, is nog maar dit is natuurlijk maar een heel klein uh, initiatief... ...als je vergelijkt met wat we allemaal moeten gaan realiseren. De biodiversiteit is echt dramatisch uh, achteruit gegaan de afgelopen decennia. En daar hebben we echt niet alleen particuliere steun voor nodig... ...maar juist ook vanuit de overheid. En dat is niet alleen omdat we het fijn vinden om gewoon in de natuur te zijn... Dus de recreatieve functie, maar is dus ook van levensbelang voor een gezond klimaat, voor uh, ook voor de landbouw. We kunnen niet zonder natuur, dus het is echt goud waard. Oh, het begint te regenen, nou dat moet ook. Moet een beetje wat water bij, natuurlijk. Hoewel, het is hier al behoorlijk Het is drassig is genoeg, hè? Nee, ja. Eentje staat 23.000 te gaan. Ja, daar gaan we. Nou, Joris Hellevoort van het Utrecht landschap, jullie hebben er uh, lekker weer voor uitgekozen. De eerste boom staat. Wordt dit meer dan een symbolisch bos? Ja, dit, dit wordt absoluut meer dan een symbolisch bos. Dit moet het bos worden wat een begeleidingsbos wordt naar het ecoduct toe. Dus dit is een bos voor de toekomst en een bos voor de dieren. En uh, ja, we zijn er dus heel blij mee dat het uh, op deze manier toch er komt. Want anders had het gewoon echt niet gerealiseerd kunnen worden. Nou, de kans was uh, vrij klein geweest, omdat uh, de overheid uh, steeds meer zijn handen eraf trekt... en geen geld meer beschikbaar stelt voor dit soort dingen. Anders had dat ecoduct hier een beetje in het luchtledig over de A2 gelegen. Ja, het is natuurlijk raar dat je veel geld besteedt aan een ecoduct... en daar dan uh, het niet even netjes afmaakt. Daar zijn we nu mee bezig. En het ligt hier een hele grote gatenkaas uh, voor jullie klaar. Ik zeg, uh, bomen erin, hè? Bomen erin, ze zijn bezig. Het regent lekker een beetje. Het komt helemaal goed. Anoushka Cabo en Frans van Dalen speelden tezamen Nana. Het to treurige Nana van de Spaanse componist Manuel de Falla. Wat ja, wil dat is wel een mooi muziekje, maar een beetje treurig. Ik is ja. het ook een nou, beetje verdrietig. Het protestbos ja. was een geweldig succes en een zielig liedje. Dat, de, dat is de, de, de, de, de, de natuur die verdwijnt. Oké. Okay. Um, we gaan naar iets anders. De gassen die koeien uitstoten zorgen wereldwijd voor heel wat methaanuitstoot. Zoveel zelfs dat wetenschappers zich buigen over het vraagstuk... of dat niet wat minder kan... <laughs> Wetenschapper Jan Dijkstra heeft met zijn leerstoelgroep in Wageningen een project lopen. Waarbij de methaanproductie van koeien in zogenaamde, let op, klimaatrespiratiekamers wordt gemeten. Er wordt natuurlijk gekeken hoe je dat kan reduceren. Verslaggever Rolf Hartogensis houdt zijn neus dicht. Want het eerste wat u zo gaat horen is. Ja, een soort van koeienscheet. <lacht> Zoiets. <lacht> ja, maar goed, een koe die laat eigenlijk helemaal geen scheten... Bij een koe, met methaan en de gassen die geproduceerd worden, worden geproduceerd in de voormagen van de koe, aan de voorkant. En af en toe dan rispt de koe dat gas op. Dan komt het uit de voormaag omhoog, via de slok daar in de bek. Maar terwijl dat omhoog komt, houdt de koe de bek dicht. Dus inderdaad het verhaal van dat veel methaan uitstoot door de schetende koeien... Gewoon een fabeltje? Het is een fabeltje. Het is zelfs niet eens een boerende koe. Het, is gewoon, het komt via de uitgaande lucht voornamelijk eruit. Dus aan de voorkant bij de neus. Wat grappig. Dit zijn gewoon stallen? Of... Ja, dit zijn in feite gewoon, gewoon stallen... Waar, waarin we onder andere experimenten doen met, met varkens of met pluimvee. Stallen slash laboratoria? In zekere zin wel, omdat in deze stallen staat natuurlijk veel meer meetapparatuur... dan dat je een normale uh, stal bij een, gewoon bij een veehouder, veehouder zou zien. Stalplus. Stalplus, inderdaad. Allerlei toeters en bellen om allemaal uh, dingen waar we geïnteresseerd zijn... goed en nauwkeurig te kunnen meten. Ja, overal aan. En dan uh, lopen we door naar, naar, de, naar de stallen. Hier staan we bij de respiratiekamers. Je kan hier door het luikje naar binnen kijken. En daar zie je daar uh, twee ponies staan. Kijk, ze komen nieuwsgierig naar ons toe. In die kamer uh, meten we heel precies hoeveel lucht er doorheen stroomt. De kamer is ook, uh, is ook luchtdicht afgesloten. Ze weten exact hoeveel lucht stroomt er doorheen stroomt. We meten de concentratie aan bijvoorbeeld methaan in de ingaande lucht en in de uitgaande lucht. En op die manier kunnen we heel precies berekenen hoeveel methaan in dit geval deze pony's uh, uitstoten. En als je het hebt over die voeding, die zijn jullie dus eigenlijk een beetje aan het sturen, een beetje aan het aanpassen om te ja. kijken. Ja, via voeding kan je heel veel uh, bereiken qua uitstoot van methaan. Nou, bij paarden of ponies is nog heel weinig bekend over methaan. Dit is echt onderzoek wat, wat nauwelijks gebeurt. Bij koeien is heel goed bekend dat je via de voeding methaan heel sterk kan beïnvloeden. Als je bijvoorbeeld een koe heel veel uh, slecht verteerbaar ruwvoer geeft... bijvoorbeeld een hele oude gras of slechte graskwaliteit... dan produceert de koe relatief veel meer methaan... dan wanneer je de koe uh, rantsoen geeft met heel veel uh, krachtvoer erin. Heel veel brokken, he, heel veel granen erin. Het verschil in methaanuitstoot kan oplopen tot 80%. Dus het voer doet ontzettend veel op de hoeveelheid methaan. Wat werkt wel, wat bijvoorbeeld heel goed werkt, is snijmais. Nou, in dat snijmais zit vrij veel zetmeel. En het is bekend, goed bekend dat zetmeel eh, vrij weinig methaan geeft... ten opzichte van al die ruwvezel die in gras of hooi of wat dan ook zit. Dus wanneer boeren switchen of hun rantsoen voor de koeien een, een beetje switchen naar meer... Snijmais in het ratsoen, dan wordt daarmee methaan gereduceerd. En jullie hebben in het begin van de zomer hebben jullie dus de koeien onderzocht. Ja. Hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Hoe gaat dat in zijn werk? Jullie flikkeren van alles in zo'n bak. <laughs> hoe specifiek nee, nee. is dat? Nee, we hebben van tevoren altijd een hypothese van uh, een werkingsmechanisme. We denken van, nou, als we dit veranderen aan het voeren... dan uh, zal dat waarschijnlijk zo'n effect hebben op, op methaan in dit geval. Wat we bijvoorbeeld hebben getest is, een hele leuke was uh, knoflook-extract... Kijk, van knoflook is goed bekend dat het bepaalde soorten selectief uitschakelt. Dus wij dachten van knoflook, dat zou wel eens een heel goed middel kunnen zijn om methaan te reduceren. En als je met de mensen hier praat, iedereen rook hier de knoflook. een hele ruimte hier, die, die stonk naar de knoflook. Dus niet iets wat je natuurlijk ooit zou toepassen in de praktijk. Want melk in de supermarkt met de knoflooksmaak, dat zal niet zo goed lopen, denk ik. Maar goed, er kwam helemaal niets uit. En dat is ontzettend jammer. Op zich natuurlijk voor ons dat we geen uh, makkelijk toevoegsmiddel hebben gevonden die metaal kan reduceren. Aan de andere kant, dat is onderzoek. Dus wat het wel aangaf is, en dat is een heel belangrijk resultaat van ons onderzoek, dat je heel voorzichtig moet zijn om de resultaten die in het laboratorium, zoals je die uh, ziet, moet je heel voorzichtig mee zijn om die te vertalen naar de situatie en het doel die je zelf. Dus je moet het altijd ook moeten testen in het dier zelf. Jij bent natuurlijk onderzoeker. Ja. Nou is het lastig om zo'n gewetensvraag te stellen. Maar ik bedoel, je kan je ook voorstellen dat we gewoon minder koeien in de wei zetten. En we hebben ook minder methaan uitstoot. Ja, tuurlijk, dat is altijd een optie. Dat is heel duidelijk. Minder koeien is minder methaan. Zo simpel is het. Minder koeien betekent ook trouwens dat je minder melk hebt. Koeien hebben duidelijk een, een, een specifieke rol in de voedingsvoorziening. Gemiddeld genomen als een koe. 1 kilogram eiwit eet wat wij mensen ook zouden kunnen eten... dan produceert ze daar gemiddeld 3,5 kilogram eiwit in de melk op die de mensen ook kunnen eten. Hè? Dus het is duidelijk een winstsituatie. En het komt omdat de koe natuurlijk producten, voer kan gebruiken met veel ruwvezel erin... die mensen niet kunnen gebruiken. Een koe is een soort van, nou ja, als je het oneerbiedig zegt, een restafvalverwerker. Maar produceert daar natuurlijk melk van en op het eind van de rit vlees... En dat is denk ik een hele belangrijke rol van koeien, ook van schapen, andere herkauwers. Die we heel sterk moeten benadrukken. Omdat we natuurlijk steeds meer monden moeten voeden in deze wereld. En dat moeten we natuurlijk doen op een manier die zo duurzaam mogelijk is. Wij van Vroege Vogels zijn zo meteen snel bij je terug in een poep en een koeien scheet. Nu eerst uh, sterren en Nieuws gelezen door Jan van der Putten.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 Radio 1 Het NOS-journaal. In het oosten van Rusland is een booreiland gekapseist en gezonken. Aan boord waren 67 bemanningsleden. Meer dan 50 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde 200 kilometer uit de kust van het Russische eiland Sagalin. Het booreiland werd versleept door een ijsbreker toen het in een storm omsloeg en zonk. De laatste Amerikaanse militairen hebben vannacht Irak verlaten. Het laatste konvooi van 100 voertuigen en zo'n 500 militairen stak de grens met Kuwait over. En dat betekende het einde van de oorlog die negen jaar geleden begon en een eind maakte aan het regime van Saddam Hussein. In Cairo zijn de afgelopen twee dagen 10 doden en meer dan 300 gewonden gevallen bij gevechten tussen betogers en het leger. De rellen waarin de in de Egyptische hoofdstad spelen zich vooral af bij het Tahrirplein en bij het parlement. En in Brussel is een betoging van Congolezen uitgelopen op rellen. Zo'n duizend demonstranten uiten hun woede over de verkiezingsuitslag in Congo, een voormalige kolonie van België. De herkozen president Kabila zou gefraudeerd hebben. En volgens sommige betogers wordt hij gesteund door Belgische politici. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Afgelopen nacht is een buiengebied gepasseerd. waarbij plaatselijk natte sneeuw is gevallen. De temperatuur ligt een enkele graad boven het vriespunt. En plaatselijk kan het door bevriezing van natte weggedeelten glad zijn. Vanmorgen blijven vooral in de kustprovincies buien vallen... met grote kans op hagel en natte sneeuw. Vanmiddag wisselen ook in het binnenland buien en korte zonnige perioden elkaar af. Aan de kust kan er dan onweer voorkomen. De temperatuur loopt op naar een maximum van 4 graden in het oosten... en 6 graden aan de westkust. De wind draait vandaag van noordwest naar meer west... en is overwegend matig in het binnenland. En vrij krachtig tot krachtig langs de kust... Vanavond blijven buien aangevoerd worden vanaf de Noordzee. In de loop van de nacht wordt het droger en gaat het op veel plaatsen een graad vriezen. Morgen, maandag, neemt de bewolking langzaam toe en gaat het in de loop van de middag in het westen regenen en in het oosten sneeuwen. Het wordt dan maximaal 3 tot 5 graden. De dagen daarna wordt het wat minder koud, maar blijft het wisselvallig.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 Ga naar de bright side of life. Zuidlimburg.nl. Het is uh, vijf minuten over half negen. Het is tijd voor onze columnist. We draaien aan het rad der columnisten om te komen wie dat is deze week. Zo dan. de de Vos. Ja, begin ik. Kronenberg. Onno blom. Onno Blom Onno werkt als literair recensent bij Trouw, Vrij Nederland, het Belgische De Standaard. Hij publiceert artikelen over kunst, schrijft poëzie... maar zijn grootste monsterproject op dit moment is toch wel de biografie van Jan Wolkers. En nog zo'n monsterproject, zijn column van deze week. Dondervogel. Er bestaat een cartoon van Kamagurka waarin een mannetje voor een open raam staat dat uitzicht biedt op een adembenemend berglandschap. De natuur, zegt het mannetje, het is een fraai ding, maar bij mij komt het er niet in. Maar zelfs de meest verstokte stadsbewoner, zelfs een man van steen, is weerloos als hij in het uiterst relaxte plaatsje Tofino, aan de westkust van Vancouver Island, in een bootje de oceaan opgaat en over zijn schouder kijkt. Hij staat betoverd in een schittering van blauw, wit, groen en blauw. Lucht, sneeuw, bos, zee. Daar, in die woeste wereld, heerst een wezen dat zijn duistere schaduw werpt op het landschap. Als je dat voor het eerst meemaakt, dan weet je niet wat je overkomt. Je kijkt verschrikt omhoog en ziet zwarte vleugels als wijd wapperende jaspanden, een witte kop en een felgeel gekromde snavel. De zeearend, die in een machtige glijvlucht het luchtruim doorklieft. Tienduizenden arenden, zeg nooit adelaar, want die bestaan niet... leerde ik van een eminent vogelkenner, leven in dat deel van Canada. Hoewel de bewoners zich ongerust maken... over de steeds legeren van vis verstoken zee... lijkt het de bold eagle nog niet te deren. Hun populatie, veruit de grootste ter wereld, houdt stand. Op een klein eilandje in de baai van Tovino, op de bovenste tak van een kale boom zit een nest. Het is het tiende jaar op rij dat hetzelfde paar daar hun eieren heeft gelegd. Van de drie jongen die uit het ei kropen is er nog eentje over. In de verre kijker zag ik hem, afgelopen zomer... rondjes lopen in het nest de snavel scherp afgetekend tegen het felle zonlicht. Met een paar weken zou hij uitvliegen. Als je ooit de stille dreiging van de arend hebt ondergaan, begrijp je waarom die in de verbeelding van de Indianen de oorspronkelijke bewoners van de westkust van Canada zo'n cruciale rol speelt. Op totempalen torent de arend boven alle andere dieren uit en spreidt zijn vleugels. Een fabeldier dat hoger stijgt dan alle anderen en daardoor letterlijk het dichtstbij de grote geest staat. Een vogel met overzicht. Voor de Inuit is de arend ook een dondervogel. Er bestaat een verhaal van een man die zo onverstandig was om te proberen om met zijn vrienden een arend uit de lucht te schieten. Het plan mislukte jammerlijk, zijn schoten miste doel. En de arend nam wraak. Hij ontketende de donder in de wolken... en liet uit zijn klauwen de bliksem op de aarde neerdalen... precies op de hoofden van de jagers. Hij doorkliefde hun schedels, één voor één. Wie dit verhaal kent, weet waarom de arend... juist op dit eilandje zijn nest heeft gebouwd. Het is verboden terrein. Een no-go-area, vertelde een van de inwoners van Tofino mij. Waarom? Het is de plek waar de kleine gemeenschap van Indianen, die in betrekkelijk isolement in een dorpje aan de overkant van de baai woont, al eeuwen haar doden begraaft. Een dode eiland. Ze hoeven niet langer te vrezen. Over de geesten van hun voorvaderen waakt nu een jonge dondervogel. La Notte was dit. Het eerste deel, het Allegro, uit het fluitconcert in G Klein van Vivaldi. De Europese paling wordt al jaren met uitsterven bedreigd. En daarom bedacht de Europese Unie in 2007 een herstelplan voor de aal. Onderdeel van dit plan is het zogenaamd visvriendelijk maken van gemalen. Want die zijn een groot obstakel voor de trekkende vis. Adviesbureau Touw doet bij een paar gemalen proeven om te kijken hoe de aal omgeleid kan worden. Een ervan is gemaal gemal Lage Weide bij Driebruggen. Touw doet metingen en een lokale palingvisser hangt zijn vuiken uit. Jeanette Paraboor gaat er naartoe. Stuk half om 9 10. Jij bent Gerrit Burger, jij bent visser? Ja, ik ben de visser hier, joh. En de eigenaar van de fuik die hier hangt. Uh, ja, de eigenaar van de vuik, ja. En die, gaat nu en, op. En die gaan, we, gaan we nu eruit halen. Ja. Kijken wat de opbrengst is. De schaduw kan je misschien mee te zeggen, hè? Ja, het is, uh, is bedroevend geweest wat we gezien hebben hier. Ja? Het is echt erg, ja, echt erg. Want het is niet de eerste keer dat je een vuik ophaalt? Nee, nee, nee, nee. We hebben het nu uh, acht keer gedaan, 16 keer. Ja. Het is verschrikkelijk wat uh, zoals de vis beschadigd is. Ja. We het me niet te vol, tuin. Oh, maar hoor, zat. Met een, met een haak wordt er een heel groot net omhoog getrokken. Ja, het is een meter veertien lang. Zo, oh, is dat niet zwaar? Nee hoor, dat is gewoon niet zwaar. Jouw ja, had toen er veel visjes had. Dit gaat dus om vis die door het gemaal is gegaan. Deze vis is door het gemaal gekomen. Ja, ja. En... weinig beweging, hè? Zo weinig gaat het in dezelfde gehaald. Nou, gisteravond was het ook slecht. Ja. We nemen het mee. Naar binnen? Naar binnen. En dan gaan we het daar even sorteren en bekijken. Het gaat natuurlijk om de palingen. Daar zijn we naar op zoek. zoek. Dus we zijn naar de paling op zoek. Maar die hebben we tot nog toe uh, in het raamnet niet kunnen vangen. Oh nee? Nee. Wel in de aanbodfuik hebben we er een paar gevangen. Uh -huh. Maar ja, de tijd van het jaar en temperaturen en noem maar op... Uh, ja, dat is gewoon... Uh, de tijd er nou niet voor. Ja, maar jij zegt aanbodvuiken, dus dat zijn de vuiken voor het gemaal? Voor het gemaal, daar hebben we een stukje vier palingen gevangen. Ah. Drie, drie schierpalingen ja. en één aal. Ja. Nou ga ik even het gemaal aanzetten. La je hem weer hier Martijn? Dat is prima. Okay, ik ga ja, kom het opzij. Ja. Martijn de Boer en Emmers uh, Greuders van adviesbureau uh, Touw. Uh, het gaat jullie natuurlijk eigenlijk om de aal hè? bij deze metingen. Ja, dat klopt. Maar helaas is het zo dat we bij dit gemaal erg weinig aal gevangen hebben, moet ik zeggen. Ja. Er is wel een hele hoop witvis gevangen. En uh, daar wordt natuurlijk ook naar gekeken. Maar hier zit gewoon niet zoveel aal, waarschijnlijk. Dat weet ik niet precies. Oh. Uh, de beroepsvisser heeft wel uh, vier alen en zijn aanbodfuiken voor het gemaal gevangen. Dus er ja. is in ieder geval wel aanbod van aal. Ja. Maar we hebben ze dus niet door het gemaal gevangen. Jonge braasje. Ja. Allemaal kleine is nou. Ja. Brut, speldenknopjes. Mooie ruisvoren. Mooie ruisvoren. Ja. Hier zie je wel een betekentek heeft gehad van het gemaal. Kijk, hier heb je er een, dwars door de midden. Ja. Nou, dat is natuurlijk uh, niet leuk. Zo'n gemaal is dus bepaald niet goed voor vissen. Nou, dit gemaal is inderdaad uh, op zijn allerminst vestvriendelijk te noemen. Ja. En dat is ook de reden waarom jullie hier metingen verrichten. Ik zie buiten zie ik iets heel vreemds. Het lijkt een soort discotheek, uh, een stroboscoop, lichten die op het water aan en uit knipperen. Waarom is dat? Je ziet hier inderdaad uh, stroboscoop. Zou je we naar buiten lopen kan dat? Of ja uh, hou ik je van je werk af dan? Dus boven het water is er een buis gemonteerd? Hè? In onderwater zijn twee buizen gemonteerd. Ja. En in de breedte zie je dat er, uh, er zitten zes stroboscooplampen per buis gemonteerd zitten. Dus in totaal zitten er hier 12 stroboscooplampen onder water. De bedoeling is om door middel van dit felle flitslicht de vissen af te schrikken. Mm -hmm. uh, want met name aal, die, die heeft dus een hekel aan, uh, aan fel licht. Maar het idee is dat jullie op deze manier dus proberen om die aal weg te houden bij het gemaal, want ja, dat overleeft er niet. De kans is inderdaad heel groot ja. als je ziet wat de vangst vandaag ook weer is. Uh, er zitten blankvorentjes bij van uh, nou, tussen de 4 en de 6 centimeter die zelfs nog uh, gehalveerd zijn. Ja. Dus je kunt je wel voorstellen een schieraal van uh, nou, zo'n 80, 90 centimeter en hoeveel stukjes dat die eruit komt. Ja. Maar goed, zo'n aal die wil de zee op. Hoe los je dat dan op? Als je niet via het gemaal uh, kan of wil om de een of andere reden, dan zal hij dus wel op zoek gaan naar een andere route... Daarom hebben we hier gekozen om een alternatieve bypass te simuleren. Dat hebben we gedaan met behulp van een zogenaamde opvangbak. Die heeft aan één zijde een inzuigopening als het ware die taps toeloopt. Waardoor dus een versnelling onder water voelbaar is. Ja. En dat moet die aal stimuleren om dus gebruik te maken van de alternatieve bypass. En dan? dan zit hij erin? En wat doen jullie dan? Hij wordt aan de uitstroomzijde van het gemaal wordt hij dan weer uitgezet richting ze totdat hij weer het volgende obstakel tegenkomt. Ik wou het niet zeggen, ja, want dat zijn natuurlijk niet alleen gemalen. Het zijn ook sluizen en dammen, hè? Ja, Nederland telt alleen al zo'n 4000 gemalen. En daarnaast nog een heleboel uh, sluizen en dergelijke. Dus ja. uh, je kunt wel zeggen dat die uh, problematiek uh, nogal omvangrijk is. In dit onderzoek worden er uh, afweersystemen gebruikt die ontwikkeld zijn... voor uh, toepassing bij waterkrachtcentrales en onder andere koelwaterinlaten... Hm. Die worden hier nu voor het eerst worden ze bij gemalen toegepast. Ja. En uh, in, in die zin is dit uh, onderzoek wel uh, uniek te noemen. Ik ga even kijken hoe het met de bak is. Gerrit, Wat schiet, je, ja. schiet het erop. Nee, we zijn nog even de beschadigde en door de midden geslagen vis aan het uitzoeken. Oh, je hebt een hele uitstelling op die plank ja, gemaakt hier. De, oh. die, die hele klantjes is uh, misschien leuk om een foto van te maken. Nou ja, leuk. Nee, ik begrijp, ik begrijp wat je bedoelt, maar ja. uh, voor bewijzen dat het zo erg is... dat zulke kleine visjes al geslagen worden natuurlijk. Ja. Maar goed, de aal zit hier niet in? Die, de aal zit hier nog niet in. Misschien in je opvangbak? Nee. Nee, nee dat heb ik heel geen... Nee, dat, uh... Zullen we toch even gaan kijken straks? Ja, ik wil uh, kijken natuurlijk. <laughs> ja. Nou, we lopen nu langs het water naar de opvangbak, hè? Als ik even die balk mag pakken. Ja. Ja en uh, Martijn die loopt dan op een soort geïmproviseerd loopplankje naar, uh, naar die bak toe, hè, boven het water. Ja, precies. Ja. En Dan wordt hij omhoog getakeld of zo. Hij komt nu inderdaad uh, iets omhoog om uh, de bak te kunnen openen en om uh, te kunnen zien of er iets uh, in de bak zit. Ja. Jullie zijn vanaf half september bezig bij verschillende gemalen. Ja. Is er wel iets te zeggen over de resultaten? Wat je ziet, is dat een aantal van de onderzochte systemen meer effect lijken te hebben dan andere. Zoals? De dingen die we hebben onderzocht met het opwekken van kunstmatige waterstroming die haak staat op de stromingsrichting van het water. Dat lijkt een hele veelbelovende techniek. En dat kan dus uh, door middel van zo'n opvangbak, ja, het is het he, waar ze dan in terechtkomen, spannend. of met een bypass. Of de pomp zodanig uh, aan te passen dat de vis daar niet door uh, beschadigd wordt. Formaler wordt, ja, ja. precies. En ja. die technieken kunnen je ook niet zomaar... Oh, wacht even hoor, want ja, nu gaat even... uh, de deksel eruit. Ja. Dit is wel even spannend. Wat zien jullie al wat? Nee, hoor, is niks. Wordt <laughs> druk <er ook> geschept. <laughs> ja, het ziet er niet erg... Nee, nee. Hoop voluit uit, heeft dit nou eigenlijk wel zin, hè, dit soort acties om die aal uh, te redden? Nou, ons idee wel. Ja, want we dat hebben 4000 gemalen hè, in Nederland, heb ik ja, begrepen. Dus ongeveer, ja, ja. dat is nogal wat natuurlijk. Ja, ik bedoel, deze maatregelen dat zul je echt niet op alle locaties kunnen nemen. Überhaupt wel vanwege het kostenplaatje. Ja. Maar met name op locaties zoals hier, waar dus een polder het water uitlaat op een grote water. Dat zijn de locaties die echt voor de vis heel interessant zijn. En daar kijken wij ook naar nu. Nou, er wordt weer te water gelaten, hè? Ja, we blijven het volhouden. Is alles in orde? Nou, de bak moet nog even zakken, zodat hij precies op de bodem rust. Dus hoeven we niet op te wachten? Nee hoor, dat... Uh... Ik heb het koud! <laughs> U hoorde de zevende Hongaarse dans van de Duitse componist Johannes Brahms. in een uitvoering door het duo Sans Souci. Welkom in tuinreservaten.nl. Het wordt kouder, het wordt guur. Voor veel mensen de tijd om het vogelvoer van de plank te halen. Vetbollen, pinda, netjes, strooivoer. Het is allemaal oké, okay, maar er zijn ook dingen die je beter niet aan tuinvogels kunt geven. In de tuin van Vogelbescherming Nederland in Zeist... praat Rob Buiter met Anna Kemp over goed en fout, de doos en de don's, de hoed en de rand van het vogelvoer. Kijk, die doen dus de muizen, hè? die houden uh, die vetblokken eraf, dan gooi je dus op de grond. Ja, dan denk je dat je de vogels voert, maar uh, de muizen die vinden het blijkbaar ook lekker. Ja. Wat, wat zijn dit voor grote blokken? Ja, dit zijn vetblokken. Daar zitten dus allerlei uh, zaden in, uh, die de vogels dan weer uitpikken. Dat vet is natuurlijk gehard vet, wat uh, de vogels ook goed kunnen gebruiken als het uh, koud is. Maar er zijn ook vetblokken met insecten zelfs erin, en, en, en vetblokken met, uh, met bessen. Dus het is voor iedereen, voor iedereen wat wil. <laughs> voor, voor alle smaken ja. zijn jullie voorzien. En daar nog een hele krans met, uh, nou ja, waar, ja. waar een normaal mens één vetbolletje ophangt, doen jullie er gewoon tien ja. in één keer? Nou ja goed, er komt hier heel veel, dus het, het gaat ook snel uh, hier doorheen. Dus, uh, ja, er komt hier heel veel, zeg je? Dit is een, dit een populaire is een, bar in de regio. Uh, dit is wel een vogelparadijsje hier, dat, uh, dat lokt heel veel vogels. Kijk, de middel is er al. Uh, oh, Toen lokken. Vlak naast ons. Ja, voor de middels kun je bijvoorbeeld uh, appels neerleggen, je kunt gewoon een halve appel uh, op de grond leggen of, of een halve peer, ze zullen dat zelf wel, uh, wel helemaal opzoeken. Ja, dan hebben we het tot nu toe vooral over de do's, dus uh, ja. waar je de vogels mee... Uh... Naar je toe lokt. Mm -hmm. Er zijn ook een aantal domes. Ja. dingen die je niet moet voeren. Nou, je moet in ieder geval de vogels geen melk gaan geven. Dat kunnen ze niet verteren. Je moet ook oppassen dat je geen brood geeft waar bijvoorbeeld broodkruimers of margarine op gesmeed is. Dat is ook niet goed. Of slaolie. Dat, dat kunnen de vogels gewoon niet verteren. Je moet ook geen uh, gedroogde dopetten of bonen geven, dat is gewoon te groot voor de tuinvogels. En absoluut geen gebrande pinda's of uh, of, of, of zo waar zout op zit, dat is zeker niet goed. Gebrande pinda's, dat vergeten mensen nog eens, maar daar zit, als het gebrand is zit er een soort gif in, en dan kunnen vogels niet tegen. Maar zijn ze dan ook niet zo slim dat ze dat uh, zelf wel nee. vermijden als jij het klaarlegt? <laughs> nee, dat onderscheid zien vogels niet, het lijkt voor hen allemaal hetzelfde. En dus, uh... Andere taboes? Uh, nou, dat zijn wel de belangrijkste natuurlijk. En waar je gewoon op moet op letten is: uh, voer niet te veel. Voer datgene wat ze eigenlijk elke dag op kunnen eten. Kijk, veel voeders die je ook weer laten hangen en springen, Maar als je strooit op de grond of zo, strooi dan wat op die dag ook opgegeten wordt. Want dan krijg je natuurlijk allerlei ongedierte in je tuin. Nou, we kunnen hier eigenlijk ook nog wel uh, wat verder kijken in de tuin. Want hier, uh, dan dan heb je hier uh, wat uh... Grote standaard waar ook nog wat uh, silo's ja, dus, kijk, uh, in hangen. Ja, die zijn al wakker. Het komt al van alles op af. Nou, wat leuk is dat je natuurlijk, kijk op die uh, voetensilo's en zo, daar komen de, de mees en de vinken en de mussen allemaal wel op af. En ja, jullie hebben er ook allemaal van die beschermkooien omheen? Ja. Dat uh, de, de grotere jongens, de koudjes en zo uh, niet. Uh... Nou, die, die, die, die komen dan massaal en dan is, het al, is alles heel snel op. Terwijl je ook juist de kleine vogels natuurlijk ook wat uh, wil bieden. En die andere soort vogels zoals de, de winterkoning en de, de hegemus en het roodbosje, ja, die het liever wat over de grond. En daar zou je dus ook nog uh, wat insecten voor kunnen neergooien. En er zijn dus, insecten? Ja, deze tijd van het jaar. Nee, er zijn dus in speciaal zaken, en ook bij de winkel van volksbescherming, heb je gevriesdroogde meelwormen. En dat, uh, dat ziet er allemaal wel heel spannend uit. En dat kun je gewoon uh, een beetje op de grond uh, strooien. En dat vinden de winterkoningjes en de roodbosjes wel heel erg lekker. Sowieso zitten er eigenlijk grenzen aan het voeren. Er werd ook al gezegd van, eh, door te veel te voeren maak je de vogels misschien lui. Nou, eh, vogels die, die hebben het eigenlijk zelf heel goed in de gaten. Dus ze houden van een gevarieerd nu. zijn wat dat, dat betreft net mensen. Dus ze komen best wel naar, naar dat voer wat natuurlijk extra in de tuin aangeboden wordt. Maar daarnaast gaan ze ook weer verder op zoek naar, de, naar andere lekkernijen. Dus ze we, houden van afwisseling en die variatie zoeken ze dus wel op. Dus het zal niet zo zijn dat, dat je zoals mensen die, die elke dag naar de McDonald's gaan echt zwaar gewichten worden. Dat zal vogels niet voorkomen. Nee. Dus wat dat betreft hoef je ook niet te wachten totdat het echt een dik pak sneeuw en dat je denkt van ja nu is het echt nodig. Je kunt ja. met een gerust hart nu al beginnen. Je kunt nu al, als de vogels weten, weten hun grens goed aan te geven. Ja. Het is gewoon ook heel erg leuk om nu al te zien wat je in je tuin uh, allemaal aan vogels voorkomt. Dat is natuurlijk ook wel leuk als we straks in januari, op 21 en 22 januari, de nationale tuinvogeltelling gaan organiseren. Dus het is ook leuk om ze nu al een beetje te voeren. Straks uh, eigenlijk al van tevoren een klein beetje kunt inschatten van wat er allemaal uh, aan vogels in je tuin voorkomt. Terwijl we hier staan te praten zit er van alles om ons heen te piepen. Ja, Dat, uh, ik zag al uh, de eerste koolmees was hier net, Pimpermees ik heb een achter om inderdaad ja ja ja ja zit er ook staartmeesjes, of niet ja ja je hoort ja, je. Ja. ja ik hoor staart ja leuk wel Zo volgens mij we even bij de de voerplaats weggaan kunnen we ze ja. weer uh, rustig laten er, eten ja, vogelgeluid is natuurlijk ook mooi natuurgeluid. Maar wat is eigenlijk jouw favoriete natuurgeluid? M mijn favoriete natuurgeluid is als je soms op het ijs, als er ijs ligt... staat en dan zo heel hard toenk. Toenk? Als je valt met schaatsen Nee, nee, Nee, je. dat je zo'n zo toenk zo door het ijs hoort schieten. Zo'n scheur? Zo'n scheur. Niet echt een kraak, maar meer een toenk. Ja. En van jou je hond zeker. Mijn favoriete geluid is mijn ja. hond. Die zeurt dat hij dat naar buiten wil. Dat worden we op dit moment, omdat er buiten andere hondjes lopen. En nog meer natuurgeluiden op dit moment op onze website... Want u kunt erop stemmen. Wij gaan uh, een natuurgeluiden top 40 samenstellen. En dat gaan we doen met uw hulp. U kunt er voor ons kijken op onze website www.vroegevogels.nl. En stem daar op het allermooiste geluid: zoemende bijtjes, krakend ijs, zeurende honden. Bijvend riet en allerlei moois. Prachtig. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week... Kannibalisme. De geschiedenis van het kannibalisme. Hoe zou dat zijn? Hoe zou mensen vlees smaken? Kolonist Henk Hofland. Ons land telt meer dan 17.000 bedrijven die kippen houden. En het einde van de legbatterij. Waar de meeste van de bijna 18 miljoen leghennen hun leven doorbrengen in kleine getraliede hokken. OVT. Radio 1. Straks om 10 uur. Het nieuws van alle kanten.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 Cinema, cinema. Cinema. cinema. Iedere avond een Nederlands ondertitelde film op TV5Monden. Geniet vooral tijdens de feestdagen van onze bijzondere programmering. TV5Monden.com TV Dit is Radio 1.